Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Horn in Limburg is afscheid genomen van Tweede Wereldoorlog-veteraan Leo Hendricks. Als eerbetoon vloog een spitfire over, schrijft 1 Limburg.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 De is in Noord-Holland op de A9 amsterdam in richting Alkmaar, tussen knop het de en beverwijk Oost. We hebben daar 10 minuten op onthoud. Er was een ongeluk, de weg is inmiddels weer vrij. En de N207 al van de rij richting Hillegom. Bij Hillegom staat 2 km file en de vertraging is nu 10 minuten. En dit komt weer door het groot aantal bezoekers aan de Reukenhof. Tot zover de verkeersinformatie.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 hours Cause when your bed is made, then baby it's too late Yeah There's no hope for a hundred times. Whose joker is wild They take all hope away And By the end of the day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 You've only got yourselves to blame For playing the game There's no hope for the hungry child wonder. Whose joke is wild And they take all hope away And I just can't see the sense of my mind's a-haze oh And I just about high enough with this sunshine, hey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 De Blue Monkeys, Benno, met uh, It doesn't Have to Be That Way. Wauw. Wow. Welkom terug. Het tweede uur. Zandvoort op zaterdag. Zon schijnt lekker. En net uh, een uur lang gezellig gesproken met uh, Ruud Kloek van uh, de Reddingsbrigade. Ja, dat was het. Van uh, de Reddingsbrigade in Bloemendaal. Ja, ja, ja. daar dat hebben we het dan 100 over. 100 jaar Reddingsbrigade Bloemendaal. Wauw. Uh, ja, dat, dat is wel leuk dat uh, Zandvoort en Bloemendaal een jaar achter elkaar zijn opgericht... en zijn begonnen met uh, hulpverlening. Ja, hebben uh, twee jaar achter elkaar feest. Wij wel. Ja. Wij. Dat, dat, is, dat is altijd leuk als je bij de radio leuk. zit. Je, Precies. Le je, leeft mee, je leeft mee op de feesten van een ander. Zeker, nou, zeker weten. Nou, 3-3 daar in geworden. Nou, dus uh, nou daar gaan we de paas, uh, paasweekend mee in. Ja, precies. En uh, dit, uh, dit uur hebben wij een uh, interview van Jaap Koper. Die heeft een telefonisch interview van de week gehad met uh, Wendy Moore. Want die heeft weer een nieuwe single. Kijk, en, kijk, kijk. Ja, daar gaan we straks uh, naar luisteren. Na het interview. En naar het uh, nieuwe single natuurlijk. Dan hebben we de evenementenagenda. Um, Verder ander binnenkomend nieuws. Want ja, er is natuurlijk die persberichten, zijn afgelopen week weer als. Nou ja, nee, laat, laat ik het netjes zeggen. Heel veel zijn er binnengekomen. Heel veel? Ja, ja. zijn er weer binnengekomen. En daar gaan we een aantal van behandelen. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, wat er gaat gebeuren, ja. Ja, ja. dat horen we straks. Ja, dat horen we straks. Oké, okay, nou, dan ga ik even plaatdraaien. Wat ja, dacht okay. je van deze? Van uh, Jill en Claire. Oh ja, een zoutje. Ja, heel oud. Je la vie Marie -Cibert. Chanteel! Qui me peine n'est pas que je t'aime, le temps se lasse, le cœur est part. on chantez Van Benno, nee, hoor je dat? dat uh, niet de Hij denkt uh, van, ik ga nog eventjes uh, door. Nee, ik had ja. hem niet op uh, autoplay uh, gezet. Oh, okay. Dus uh, ja, even heel stom natuurlijk. Ja. Want uh, Shakira, die wil ook uh, even lekker meezingen zo op de zaterdagmiddag. Hier is Whenever, Wherever... Kira hoor je in whenever, wherever. Nou, als je bij de keukenhof bent, dan is het daar heel druk, Benno, op dit moment. Ja, dat gaat wel. Het ja. rondom de keukenhof staat nog een paar kilometer file daar in Hillegom. Dus alle mensen die op dit moment luisteren naar de radio, daar heel veel sterkte. Ja. En geniet nog even van het mooie weer en de keukenhof zo dadelijk, want die staat mooi in bloei. En ons programma. Zeker. Goed, Jaap Koper sprak in zijn programma met uh, wat hij doet uh, samen met uh, Marcus van Dam. Het heet uh, Alterduf uh, FM. Dat is uh, elke donderdagavond kan je daar uh, terecht van 7 uur tot 10 uur. Uh, sprak hij over de telefoon met Wendy Moore over haar nieuwe single Beam. Het is altijd leuk als, uh, als we gewoon hier iemand uh, aan de telefoon hebben... die gewoon eigenlijk bij wijze van spreken op de hoek uh, woont. Want ja, uh, er is ook alle aanleidingen toe, Wendy, want uh, dit was... De vorige single nog. Yes, ja. In oktober nog. Ja, het is alweer een tijdje terug. Uh, maar uh, er de, de, de zijn ook wel wat reacties gekomen. En niet zomaar. Ik geloof zelfs dat Bart Arens jou bij uh, NPO Radio 2 vergeleken heeft... met de Nederlandse Taylor Swift. Ja, dat klopt. Ja. Dat was wel vet. Ja. <laughs> hoe, hoe reageerde je erop? Want dan uh, zit je op een gegeven moment de luisteren en dan zegt zo'n man... Nou, dit is de, de, de Nederlandse Taylor Swift. Daar zit je toch ook een beetje raar uh, aan de andere kant ja, van de radio, toch niet? Ja, dat, dat is een beetje van: wow, oké. Okay. Ja. Uh, het is natuurlijk wel een hele grote naam om te noemen, maar het is natuurlijk wel een ontzettend compliment. Ja. Uh, hoe zijn uh, de mensen uit de, de radiowereld van NPO Radio 2 uh, bij jou terecht gekomen? Zijn ze uh, dan toch bij de platenmaatschappij of heeft de platenmaatschappij daar iets uh, in betekend? Ja, ja, het, uh, het label heb, uh, heb goede contacten met, uh, met Bart. En uh, die vroeg of hij het een leuk nummer vond. En hij vond het een superleuk nummer. Dus toen is hij het gaan draaien. Dus dat was super nice. Ja, en, en zo begin je toch langzamerhand een beetje uh, naamsbekendheid in het land uh, te krijgen. Het begint te groeien. Ja. <hijt> uh, zijn er ook al misschien reacties van, nou, wij, zullen, wij willen Wendy Moore best wel uh, bijvoorbeeld uh, bij ons in de uitzending hebben? Dat zou zomaar kunnen, natuurlijk. Want eh, ik sta nergens meer verbaasd van te kijken in dat opzicht. Um, ik heb nu nog uh, geen verdere radio-interviews op de planning. Maar die komen er zeker wel. Hmm. Um, wel wat shows en ja. dat soort dingen. Ja, dat wel. Ja, wat, wat, wat, uh, wat staat er bijvoorbeeld nu uh, uit in, in, uh, in dat opzicht? Nou, uh, het snelste wat nu aankomt is een, de 21ste april. Hmm. Uh, ben ik het voor het programma voor Inge Lamboe? Aha, ja, ja dat, dat zegt mij ook wel wat. Die komt hier ook volgens mij uit de buurt. Ja, ja. Uh, Want ik weet dat zij ook nog het een en ander al wat uh, Maar hoe is dat uh, gegaan eigenlijk? Uh, uh, is dat ook iets uh, dat zij jouw muziek heeft ontdekt? Want meestal ja. gaat dat zo. Ja, ik, ik ken haar al. Ik heb haar nooit echt ontmoet, maar uh, ik ken haar al twee jaar. Mm. Gewoon een beetje contact en zo. We hebben elkaar een beetje in de gaten en we reageren op elkaar dingetjes. Want ik vind haar heel leuk en mm. haar muziek en zij ook hetzelfde. En zo mm. kwam ze er denk ik een beetje op. Ze vroeg zelf aan me of ik uh, voor haar wilde spelen in de uh, albumrelease, release. Dus... Ja, en uh, het mooiste zou zijn als dat hier in de buurt is hè, natuurlijk. Want dan, uh, het is een uh, Hoopdorp. O, in Duiker, toevallig. W, nee, uh, podium C. Oh, dat is weer ergens anders. Ja. Uh, uh, maar goed, uh, daar kunnen ze je in ieder geval uh, bewonderen. Uh, nou, I don't know how to be fun, dat had uh, te maken van het feestje is niet aan mij besteed. Uh, zoiets of uh, zeg je het verkeerd? <coughs> uh, ja, nou, I don't know how to be fun gaat vooral over als je op de verkeerde plek bent met de verkeerde mensen. Dat was het. Ja. Uh, en op, in dat geval, in dat, feestje gaat, uh, in de, in dat liedje gaat het over een feestje. Ja. Uh, ik ben heel vaak naar feestjes geweest waar ik me niet op mijn plek voelde... en ja. daar heb ik het liedje over geschreven. Ja. Dat is ook uh, wat betreft het nieuwe materiaal... wat, uh, wat uh, morgen ja, min of meer te vinden is op allerlei streamersplatformen en noem maar op. Yes. Ja. Um, is dit uh, ook een beetje de weg naar uh, meer materiaal? Wat, uh, wat nog moet gaan komen? Zeker weten. Uh, jullie kunnen volgende maand, uh, begin de zomer, kunnen jullie een EP verwachten. Mm -hmm. Daar komen uh, twee tracks die jullie al kennen en drie nieuwe tracks komen erop. Ja. Ja. Daar ben ik het hele jaar mee bezig geweest met Stijf van Rijsbergen, mijn producer. Ja. Uh, Drukwezen schrijven. Ja. Uh, het wordt um, vijf tracks. Vijf? Vijf nummers? Ja. ja. En nu kunnen jullie heel snel verwachten na deze single release. Ja. Uh, nou heb ik bijvoorbeeld deze gehoord, hè? die nieuwe single die morgen uh, uit is. Dat is een behoorlijk vette productie. Um, ja. Ja, dat, dat, dat, dat is toch iets uh, heel anders als we bijvoorbeeld jou hier al een paar keer in de studio hebben gehad met een akoestische gitaar, maar vind je het ook belangrijk dat ook het liedje uh, overeind blijft als je hem klein kan spelen? Ja, zeker. want ik, ik, ik speel zelf heel veel akoestische shows. Uh -huh. um, maar ik vind het ook wel leuk, want uiteindelijk ik schrijf ze akoestisch. Uh -huh. En zo'n hele productie komt natuurlijk later op. Dus eigenlijk heb elk nummer van mij een soort van twee versies. Uh -huh. uh, en deze heb dat ook. En um, zeker ook de akoestische versie is vind ik net zo leuk als de hele productie. Ja, en dan uh, je, je stipt hem al aan. Stijn van Rijsbergen, hoe belangrijk is hij voor jou in dat hele proces? Ja, superbelangrijk. Kijk, um, ik schrijf en ik speel gitaar. Maar natuurlijk alles daaromheen um, moet natuurlijk ook gebouwd worden. dat is heel veel werk. Mm -hmm. En Stijn weet precies um, mijn sound en wat ik zoek. Um, en wij zijn er heel snel in altijd. En hij weet ook altijd precies wat ik in mijn hoofd heb. Uh, en dat werkt gewoon supergoed. En ik denk ook niet dat ik dat echt met iemand anders... Uh, zo goed zou kunnen vinden. De Stijn is heel belangrijk in het proces. Ik heb ook de hele EP met hem gedaan en ik ben er heel blij mee. Hm. Ja, en deze single, daar heeft ook Edeme meneer Jochem Fluitsma mee bemoeid. Ja, ja, ja. zeker. Hoe is dat, uh, hoe is dat uh, eigenlijk uh, verhaal gegaan? Ja, de vader van Stijn, dat is uh, Daan van Rijsbergen, dat is mijn manager. Mm. En um, hij kwam met het idee om met Jochem te schrijven. Hij dacht: dat gaat wel klikken. Dus toen hebben we een afspraak gemaakt. En dat was super gezellig. En daar kwam eigenlijk binnen één sessie, een paar uurtjes, kwam eigenlijk al dit nummer uit. Het ging heel snel. En het, uh, we wisten precies wat, waar we heen wilden. Mm. En uh, ja, het was heel vet. Want ik heb nooit echt met andere mensen geschreven. Ja, dat, is, dat lijkt me ook wel iets bijzonders. Hè? Dat als er dat ja. iemand over je schouder. Mee gaat kijken. Heb je dan ook zoiets van joh, ga weg. Uh, ik had het wel al Ja, om, uh, ja eigenlijk altijd wel. Ja. Ja. Maar met Jochen had ik dat totaal niet. Uh, Stijn heb ook meegeschreven aan deze track, we hebben met z'n drieën geschreven. Mm -hmm. uh, maar dit was echt, echt een samenwerking. Uh. Ja, is dat dan toch iets uh, van uh, drie weten er meer dan één? Ja. Ja, dat merkte ik wel. Ik weet zeker, als ik dit in mijn eentje had geschreven... dan had ik er uh, veel langer over gedaan. Ik zit vaak vast en dan pak ik dingen maanden later op. En mm. uh, dit was natuurlijk gewoon binnen een dag af. Plus er is al, wordt dan al een kleine demo productie gemaakt. Want Stijn gaat meteen aan de slag, hij zit erbij. Dus ja. het, dit was wel heel anders dan wat ik normaal heb gedaan. Ja, Beast heet uh, de single Want uh, we zullen de mensen ook uh, thuis niet langer in spanning houden in dat, uh, dat yes. opzicht. Want uh, daar zit ook nog een, uh, ja, een, een verhaal aan vast... Ik bedoel, ik merk het zelf, ik stel me even kwetsbaar op. Maar ik heb ook ja. wel zoiets van, ja, je moet over bepaalde dingen heen stappen om verder te kunnen komen in het leven. Dat is ja. een beetje de strekking ook van, uh, van deze single, heb ik het idee. Ja, de trek is echt uh, het beest in jezelf loslaten, uh, het innerlijke beest. En gewoon gaan voor wat je wil doen in het leven. En je niet meer laten tegenhouden door jezelf en door andere mensen. En echt jezelf gaan vinden. En daar gaat het nou maar over. Goed. Uh, nog even één ding, waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Altijd belangrijk, toch om het even te memoreren. Zeker, zeker. Jullie kunnen me overal vinden onder Wendy Moore, gewoon mijn naam. En op Instagram uh, en TikTok Wendy Moore Music. A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 Ja, lekkere single, hè? deze nieuwe van Wendy Moore. Nou, zeker. Uh, zeker. Nou, uh, laten we hopen dat, uh, dat die inderdaad weer uh, flink uh, gedraaid wordt. Wij doen het in ieder geval uh, wel en ook op de zaterdag. Ja. Dank je Jaap, nog even voor het gesprek met uh, Wendy Moore uh, zojuist over deze plaat... En, uh, Uiteraard de vorige single was uh, flink mee gescoord heeft. Ja, top Jaap. Helemaal goed gegaan. Z zeker weten. Nou, we gaan uh, weer uh, evenementen doen. Ja. We gaan naar de evenementen. en nou, Misschien dat uh, de inwoners van Zandvoort uh, het al gezien hebben. De, de Ferraris die door het dorp rijden. Ik hoorde net uh, bij het binnengaan van de studio... in ieder geval wel de brullende motoren van de Ferraris... En, uh, nou, is het weer 10 april, dan is het weer Viva Italia hier in Zandvoort. En dan ben je natuurlijk weer van harte welkom om naar het circuit te komen voor, uh, voor allerlei zaken. Er wordt volgens mij uh, word wel een beetje gereest, maar niet zo heel veel. In ieder geval er is op het show paddock tijdens Viva uh, Italia zijn meer dan 1200 van de mooiste Italiaanse auto's op het show paddock te bewonderen. En er is ook een parade. Als je, het is een leuke manier om met je auto of het, uh, het circuit te leren kennen. En dat is een uh, programma onderdeel. Vanaf 25 euro kan je enkele rondes in rustig tempo, Rob. In rustig tempo. Okay, okay. Op, op het circuit rijden. En dat, die kombochten lijkt me dan wel uh, een aparte ervaring. Ja, het is natuurlijk fantastisch als je daar met 200 kilometer erheen Als je heel rustig rijdt, dan val je bijna naar beneden, denk ik. Of <laughs> niet? Ja, ja, ja, ja. ja, nou, ik denk wel dat je tegen moet sturen, ja. ja. Dan is er nog Concorso de Eleganza. De mooiste bolides doen mee aan de Concorso de Eleganza. En uh, ook jij kan met je Italiaanse auto meedoen aan deze sympathieke wedstrijd... om de mooiste bolide van het evenement... Mag ik ook met mijn Vespa meedoen? Uh, nee. En oh. er is simracing en dat is een uh, unieke race-experiment in, nou ja, in de simulatoren. Er zijn drekraces. en er is natuurlijk geen geluid uh, zo mooi als het gebulder van een Italiaanse auto bij vol vermogen. Er is vrij rijden, um, er is Stranda Ferrari. Stranda Ferrari is een droom voor iedere autoliefhebber met, uh, even kijken, nou, tientallen prachtige Ferrari's die glinsteren in de zon. En uh, nou, zo gaat het maar verder. En er is dus een heel druk en fijn, leuk evenement. Het moest vroeger denken aan de Viva Italia. Dan waren er ook uh, races met Ferraris. En Steyfors werd elk, uh, tijdens elke Viva Italia werd er wel een... Ferrari total losgereden. Dat weet ik ook nog. Ongelooflijk, ze gingen zelfs bij de bocht rechtdoor de, geloof ik... en uh, nou, hoe ze het voor elkaar kregen... ze kregen het voor elkaar. Maar, maar wie zegt uh, dat het nou niet gebeurt dan? Nou, omdat het niet meer op die manier geen is. Nou, had. je weet het nooit, hè. Wat, wat <laughs> ja, ze stiekem doen. Ja, ja, ja, ja. ja, Nou ja, mooie, mooie dag. Tweede paasdag is dat. Ja. toen dachten wij meteen... Ja. Wij kennen altijd uh, de, de paasracers. Ja, die waren er ook destijds. En, maar er is een alternatief voor uh, gevonden... Nou, nou, we hebben nog steeds de paasracers. Oké. Okay. Het zijn tegenwoordig de DNRT paasracers. Ja. En diverse klassen rijden erin. Waaronder de MX-5 Cup. Die komt dit weekend daar ook op het circuit. En die hebben vanmorgen hebben die al gereest. Want we hebben in Zandvoort ook een racingteam Zandvoort. Oké. Okay. En die zijn aanwezig bij de racers. Nou ja, die hebben een redelijke, redelijke ochtend gehad. Niet echt heel super... Want het werd uh, uh, plek uh, 21 uh, voor uh, Tim Koemans. En uh, plek uh, 17 ook nog uh, voor uh, Gudo. En uh, ja, die starten vanaf de 15e plek. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, dat, uh, de Mazda, maar uh, dat is niet het enige hoor, wat uh, rijdt. Er zijn veel meer uh, andere cups die ook uh, dit weekend uh, rijden, ja. waaronder de Porsche, BMW, Westfields en uh, gemixte uh, veld. En uh, ja, dat is zowel op zaterdag als zondag, uh, Benno. Ja. Met vrije trainingen, races en uh, noem maar op. Dus een drukte van je welst op het circuit. Ja, gezellig. Hartstikke leuk. Nou, nog één evenementje van Zandvoort. En dat is natuurlijk de, het wat gisteren officieel is begonnen. Beroemd in Zandvoort. Zandvoort is qua omvang en inwonersaantal een kleine gemeente. Maar vele bekende kunstenaars, sporters, artiesten en andere spraakmakende personen... hebben of hadden een bijzondere band met Zandvoort. In de expositie in het Zandvoorts Museum. Tonen wij u beroemdheden zoals Toon Hermans, Rob Slotemaker... Alan Clark, Frans Molenaar. Bij die laatste, dat was toch, die zat toch in de kledingindustrie of uh, mode? Modeindustrie, uh, ja, Molenaar, ja, ja, dat een, klopt. Ja. klopt. Uh, bij de personen komen er verhalen en foto's van hun tijd in Zandvoort. Of de beroemdheid op een podium of met een bijzonder aandenken. Denk aan de gitaar van Alan Clark of de racefiets van Roy Schuiten... de baie rock van Rika Janssen. Geen idee wat dat uh, wordt bedoeld. Of de en bar van John Kreinkamp, senior. Uit de tijd dat hij vlakbij de Watertoren woonde. Maar laten we ook de muziek van Lou Bendy niet uh, vergeten. De stem van Nederland, Phil Bloemendal. De bekende man van het Polygoonjournaal. Kortom een lust. Ja, ze hebben, de, ze hebben trouwens de zoon volgende week in de uitzending bij okay. uh, GMZ. En die hebben wij al gehad. Toch, die zoon van... Uh, van uh... Ja, die hebben wij ja. al gehoord. Ja, ja, ja, toch. ja, ja precies. En uh, nou, even kijken. Uh, dus allemaal, en deze tentoonstelling... die is dus gisteren om 11 uur begonnen... en duurt tot 4 juni 5 uur. Oké, okay, nou, ik ja, heb mijn naam niet, uh, niet gehoord, Benno. Nee. Waar ben ik dan als... Uh, uh, Bekende Zandvoorter. Hang jij niet in de rol <laughs> Op het toilet. Oh, oh. Nou ja, dankjewel. Inderdaad, leuk evenement. En de radio is er live bij. Elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 met goedemorgen Zandvoort. En vanmorgen hadden we daar de eerste uitzending was weer gezellig. Met onder meer de 92-jarige Wim Buchel. Dus okay. uh, die kennen we allemaal nog wel van, uh, van het judo. Uh, de judo lessen uh, zeg maar, van de sportschool uh, uh, Buchel die, uh, die we gehad hebben hier in uh, Zandvoorts. Ja. En uh, ja, verder hadden we ook nog... Uh, moet ik even nadenken. Oh ja, Ger Loogman. Uh, die uh, over zijn vader sprak uh, Ger Loogman. De onderwijzer. Kijk eens aan. Hartstikke leuk. Zeker. Goed, uh, nou, we gaan, hey. ja, we gaan de plaatje. rijden. we gaan Dit is uh, Miley Cyrus. Hier is uh, Flowers. We we were cold, kind of dream that can't be so. We were right, till we weren't I started to cry but then remembered I kom je er, er niet aan, BNL Was een lekker liedje, hè? Dit. Ja, was een fijn liedje om liedje, in hè? termen van bos te spreken. Zeker, Miley Cyrus in uh, Flowers. De nummer 1 uit de top 40, als Mama. Ja, zeker. Nou, eens even kijken. We gaan uh, even wat... Uh, naar Haarlem toe, hè? We gaan even naar Haarlem toe. Want ja, de, de Rens Brigade die bestaat 100 jaar. Maar uh, Philharmonie Haarlem, het concertgebouw... of tegenwoordig gewoon Phil genoemd... bestaat 150 jaar. Het is niet te geloven. En het voorlopig jubileumprogramma en de kaartverkoop... Uh, in, tenminste, het programma is bekend en de kaartverkoop... Kaartverkoop is gestart. En dat betekent dat er. Nou, er is natuurlijk van alles uh, rekening gehouden met. Uh, een stevige aanbod van meer pop, soul, jazz en global. Dat is er allemaal te verwachten. Zoals uh, 15 september. treedt zangeres Maan op in de film. Um, even kijken. Dan hebben we nog uh, Dou, Jan Douw Kroeske. Dat is een radiocollega. En uh, die gaat hem. Uh, bijzondere editie van zijn intieme concertreeks... 2 Meter Sessies, die hij al 30 jaar presenteert. Die komt ook in uh, de film. En uh, Wies, even, dan heeft hij speciale gasten ook allemaal bij zich. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat daar ook optreden. Even kijken, dan hebben we nog de pianobroers Lucas en Arthur Jussen. Die brengen op 10 september een, een, een, gaan ze een klassiek feestje bouwen... Kortom, uh, het is ja bijna te veel om op te noemen. En er is natuurlijk een website. filharlemnl 150 jaar. Daar kan je het hele verhaal op terugvinden. Nou, helemaal goed. En uh, de naam is uh, zeker beter dan die hele lange naam. Uh. Dus ja. we houden het gewoon op uh, de Phil. Phil. En dat uh, brengt mij ook bij uh, Phil, Fern en Galaxy. Met een uh, lekkere zalmse Want uh, het is uh, lekker weer hier in de Sanford, En dan genieten we natuurlijk met z'n allen van. What do I do? Een geweldig nummer hè, dus van uh, Toto. En uh, Living in Another World. Uh, speciaal voor ome Piet, uh, natuurlijk, uh, Benno. Ja, want mijn ome Piet, als hij een borrel nam. dan, dan zei hij altijd gekscherend. Uh, zo snel mogelijk in een andere wereld. Heel pietje, nee. Nou, dat gaat wel goed hoor. Ja, ja, Met de ja. Met een borrel erbij. Zeker, zeker, zeker. Helemaal goed. Zeg, Rob, afgelopen. vorige week, een week geleden, 1 april. Wij, brachten wij een, een bericht over een innovatieve deelscooter Beam. Dat werd verkondigd door Team Alert. Nou, en Team Alert is door stuurde afgelopen week nog weer een persberichtje erachteraan. Het was een 1 april grap. Nou, dat hadden wij natuurlijk lang door. Uiteraard. En, uh, met die laser uh, die, uh, die aangeeft uh, de, van hoe je recht uh, moet blijven rijden als je slok op hun. Uh, ja, en die, en die laser, uh, als je niet echt uh, netjes reed, dan werd de laser. Uh, verkleurde die rood. En ja, bij rood ging hij uiteindelijk. Uh, zette hij de motor af. Zo uh, was het uh, verhaal. En uh, nou ja, wat uh, schrijft uh, Team Alert? Met onze 1 april grap wilden we op een ludieke manier aandacht vragen. voor het probleem van alcohol en drugsgebruik op deelscooters. We willen hiermee benadrukken dat er actie nodig is om dit probleem aan te pakken... zodat jonge bestuurders veilig deelnemen aan het verkeer, zegt de woordvoerder. We hopen dat deze grap een gesprek op gang heeft gebracht... bij zowel jongeren als de deelscootbedrijven en gemeenten. Inmiddels is Team Alert in gesprek met een aantal bedrijven... om samen te kijken naar mogelijke oplossingen... Even over Team Alert zelf. Het, het zet zich dagelijks in om het aantal jongeren... dat betrokken is bij verkeersongevallen te verminderen. Met hun campagnes en initiatieven willen ze jongeren uitdagen... slimme keuzes te maken in het verkeer. Team Alert roept op tot meer bewustwording en verantwoordelijkheid in het verkeer... en blijft zich inzetten voor verkeersveiligheid onder jongeren. Ik zou zeggen, ga vooral door daarmee. Zeker weten nou... Het was dus een 1 april grap. Wel een hele goede trouwens. Ja. En, uh, nou de boodschap is ook uh, duidelijk van team alerts. Dus uh, pas op in het verkeer en uh, blijf veilig rijden uiteraard. En dan uh, ja, kan je ook de trein nemen natuurlijk. Dan kom je sowieso veilig aan, althans. Nou, nou. Nou, van de week hè. Ja, ja toch gevaarlijk. De eerste trein naar Zandvoort. Dat lijkt me geen gek idee. Zo'n dagje Zandvoort aan zee. Laat me vandaag een keertje openbaar vervoeren. Want ik moet er eens uit. Een beetje zon op mijn huid.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 En dan heb je weer het bier, Benno, uit de ijskast gehaald door Willem Duin in dit geval. O, oh, was hij dat? Ja, okay. de eerste trein naar Zandvoort. En uh, ja, het is dit weekend reed druk hier in Zandvoort. Ja, ik lees net weekend. Een, een klein berichtje van de gemeente Zandvoort. Morgen, dus vandaag, uh, gaat de slagboom van de camperplaats aan de boulevard Banaar omlaag. Dat betekent dus dat je eroverheen kan. Vanaf dan wordt het parkeersysteem in gebruik genomen en gaan de... Parkeergeld en toeristenbelasting betalen. Nou, dus is uh, gezellig druk. Er dus een fotootje bij met uh, heel veel campers. Dus dat wordt een, uh, een feestje natuurlijk weer. Uh. Zeker. Nou, de Albertijnen uh, was het ook uh, onwijs druk uh, met uh, Duitsers. en uh, Ja, ja het, het stond gewoon tien minuten in de rij. Uh, bijna Wat? voor de zelfscankassa. Voor uh, Ongelooflijk. Ja, Dan denk je, dat gaat lekker snel, weet je ja, wel. Ja, ja, ja. Moet je een nummertje trekken bij de ja, ja. Zelfscan-kassa. Uh, maar goed, Vredelijk. het is uh, maar weer een uh, gezellig weekend. En, uh, nou, zo hoort het uh, uiteraard ook. Uh, heel veel toeristen momenteel uh, die uh, genieten van het... Uh, vandaag in ieder geval mooie weer aan de kust. Hier is de nieuwe Ik Weer zo'n single. Oh. Ik ben wel een fan van deze Nederlandse band... Benno. Ja, dat is... Lekkere uh, dat, muziek. Nou, dat klinkt zeker. Sommelier uh, en uh, Tell Me More, uh, de nieuwe single. Oké. Okay, Geen ja. uh, Wendy Moore, maar Tell Me More. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Wat uh, gaan we het volgende uur allemaal nog doen? En heb jij nog wat te melden? Uh, ja, nou, volgende uur gaan wij uh, natuurlijk uh, bellen met uh, Randall Lawson. En uh, we moeten wel een kleine afstand overbruggen. Misschien een uh, kilometer, of Nou, tussen de 500 en 1000, denk ik. Want hij zit ergens in Frankrijk. Wat? Uh, en uh, met het ITCC uh, clubje van hem. Daar uh, hebben ze een race weekend. Uh, maar race raced uh, niet meer, hè, begreep ik van jou. Uh, uh, nee, nee, hij heeft wel een beetje pech, maar op Facebook zie ik ook wel weer interessante foto's. Uh, we Rendon met allemaal uh, oud-coureurs, dus ik ben reus benieuwd wie dat allemaal al zijn. Um, en wat hebben we natuurlijk het beest van de week? Uh, en dan hebben we de inhaakdagen het volgende uur. Ja, ja, dat gaat het allemaal worden. Nou, helemaal goed. En uh, wil je nog een klein uh, berichtje hebben van me? Nee hoor, nee. We gaan oh. even lekker muziek Draaien, gaan we ja. lekker naar je misie. zegt het al. Het ja. Oh, wilde eind je me nog wat nee, zeggen? Nee, ja. eind, eind van het uur. Oh ja, we zijn. Er eind van het uur, ja, eind. dat klopt. En dus. zometeen in het volgende uur gaan we naar Frankrijk toe, uh, natuurlijk naar uh, Randall Lawson. Die daar in uh, Frankrijk is. Ja. En toen kwam ik in één keer op deze van uh, Mike Oldfield. Oh ja.